M. GFM Irak and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. GFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Hey ja, ja. okay, touch this song. Why? Why? Sorry about the music. Dit is 20 jaar GFM.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 Your image You looked at me With that sweet smile And said Something they won't Let me repeat